10 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten sneuvelen alle koude records. Meer dan de helft van de VS heeft vandaag, morgen en dinsdag te kampen met ijzige kou. De kou bereikte vanochtend de Staten Noord-Dakota en Minnesota met temperaturen tot bijna min 30 graden. In het Noordoosten ligt de gevoelstemperatuur zelfs rond de min 50. Het openbare leven ligt op veel plaatsen stil. Het vliegverkeer ondervindt ernstige problemen. Scholen en kerken blijven dicht en in sommige staten wordt mensen aangeraden binnen te blijven. Een luchtstroom direct afkomstig uit het Poolgebied bereikt naar verwachting ook de meest zuidelijke staten van de VS. Nederlandse Defensie leent de komende drie maanden... een onbemand vliegtuigje uit aan Curaçao. De drone moet iets doen tegen een golf overvallen. Volgens het Curaçaose Openbaar Ministerie... neemt het aantal roofovervallen op het eiland toe. Rond carnaval dit jaar, eind februari en begin maart... is er elk jaar een piek. Het is niet duidelijk hoe dat komt. De voormalige Russische oliemagnaat Michael Gordokovsky is van Duitsland doorgereisd naar Zwitserland. Hij heeft van het land een visum voor drie maanden gekregen om zijn twee zoons te bezoeken. En daarnaast heeft hij zakelijke contacten in het land. Gordokovsky werd op 20 december vrijgelaten uit een Russisch kamp. Daar zat hij een celstraf uit voor belastingfraude en verduistering. Hij kreeg gratie van president Poetin. In zeker twintig gemeenten doen partijen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Want veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaatraadsleden. Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich er zorgen over omdat de kwaliteit van de raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Het weer, het is bewolkt, buien en veel wind. Vannacht is het tussen de 4 en 7 graden. Morgen nog steeds veel wind en dan blijft het ook bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het nws Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Dag, ik ben van de... En nou hoort ik dat er hier een vijf is. De tentoonstelling in de beurs van Berlagen in Amsterdam. NOS, NOS, NOS Langs de lenen met Jeroen Stophorst. Het was de dag waarop Portugal drie dagen van rouw afkondigde... na het overlijden van Eusebio, een van de beste voetballers uit de geschiedenis. De zwarte parel van Mozambique schitterde in de jaren 60 en 70 voor Benfica. Voor over de elf Portugese landstitels werd topscorer van het WK in 1966... en won in datzelfde jaar de Europese cubeen Ja, Eusebio gaat hem zelf nemen. Ja, doodpunt. En zo staat Benfica in deze wedstrijd met 2-0 achtergestaan heeft met 4-3 voor. Het is ongelooflijk. Zometeen horen we hoe er in Portugal wordt gereageerd op het overlijden van de CBO. en we bellen met Hans Kijs Senior die nog tegen hem heeft gespeeld. Verder nam Richard Schuil afscheid vandaag. Hij zet in als meer definitief een punt achter zijn indrukwekkende volleybalcarrière. En hij neemt afscheid van het officiële fietsmouder seizoen. Hij gaat nog heel andere dingen doen, maar we zullen ongetwijfeld nog zien. Nederlands kampioen Richard, het Op de kunstijsbaan in Dronten werd Arjan Struetiga... voor de vijfde keer Nederlands kampioen op de marathon. Hij versloeg Gary Heckman in, het in de sprint. Ja, ik zag hem komen en ik kon hem daar uh, 300 meter voordat eind niet pareren. Maar uh, ik denk, ik ga iets achter hem de bocht in... en dan uh, versnel ik de bocht vol door. We bellen zometeen met Ingmar Bergma, ploeggenoot van Stoetega... en hij vertelt ook over de bizarre week in de Nederlandse marathonwereld... na het overlijden van Sjoerd Huisman. In Winterberg werd ook nog een wereldbekerwedstrijd Bobstijl gehouden... en we horen of de Nederlandse volleybalbevrouwen mee mogen doen aan het WK... eind september in Italië. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, Portugal is hard getroffen door het overlijden van voetbalzoon Eusebio. De Portugese voetballegende Eusebio is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vannacht na een hartaanval. Uit een vrije schop scoorde Eusebio zelf nog een heel mooi vijfde doelpunt. Eusebio geldt als een van de beste voetballers ooit. Je moet hem in het rijtje zetten met Cruyff, uh, Pelé, Maradona. Dat is uh, fantastisch. Hij was een hele elegante voetballer... Ja, sportief ook. En, uh, dus echt een uitzonderlijke speler. Portugal perdeu ons een van zijn kinderen, de meest Eusebio Silva Ferreira. Oud-international Louis Figo reageerde op Twitter. Hij schreef, hij was de koning en de grootste. Het is een groot verlies... Het is natuurlijk een uh, icoon, zeker van, uh, van de club Benfica en ook voor het Portugese voetbal. Ook Cristiano Ronaldo, u weet wel natuurlijk, nu de huidige voetbalgod in Portugal. Hij uh, liet weten: rust voor eeuwig in vreugde, Eusebio. Een grootheid. Een beetje voor onze generatie uh, om, om echt een goed beeld te hebben van hem als, als voetballer. Was een fijn mens, was een mens wat, wat leefde voor het voetbal. En wat leefde met name voor Benfica. En ja, hij, was, hij is Benfica en was Benfica. Hij was 71 jaar. Ja, CBO. Afgelopen nacht stierf hij in zijn huis in Lissabon, 71-jarige leeftijd, aan een hartaanval. Ja, voor altijd zal zijn naam verbonden blijven natuurlijk aan Benfica. Maar bovenal wordt de CBO door heel Portugal gezien... als de beste voetballer die het land ooit voorbracht. Aan de telefoon nu, correspondent José da Silva. José, goedenavond. Goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, hoe, hoe zijn de reacties in Portugal? Nou ja, die zijn uh... Zeer droevig, bijzonder droevig zelfs. Op dit moment wachten nog duizenden mensen voor zijn opgebaarde lichaam in het stadion van Benfica in Lissabon. Daar is hij vanaf vanmiddag aangekomen. Want dat gaat uh, snel hè? Ja, het gaat snel. Hij ligt daar opgebaard in een kist. De, de kist is open, dus je kan hem nog redelijk goed zien. hoewel zijn gezicht een beetje hebben bedekt. Die was alleen te zien voor zijn familieleden vanmiddag. Dat hebben ze nu een beetje bedekt, maar er lopen mensen langs. Dat wordt continu door de Portugese televisie uitgezonden. Bekende en minder bekende Portugese. Zoals je zei, hij was een bijzonder mens voor de gewone Portugees. Die gewone Portugees die loopt daar nu ook op dit moment. De, ja, vele huilen. Uh, hij, was, uh, hij was erg geliefd bij de Portugezen. Natuurlijk als een bijzondere voetballer. Dat weten we allemaal wat hij allemaal heeft gedaan. Het is net uitgelegd in het stuk wat we net gehoord hebben. Uh, een van de beste spelers ter wereld. Maar hij was met name een bijzonder mens. Een heel gewone jongen die altijd een vriendelijk woord over had voor zijn medemensen in Portugal. En we weten dat Portugal het op dit moment heel erg moeilijk heeft economisch. Uh, heel hoge werkloosheid. Uh -huh. Enzovoort. En uh, ze zag altijd in Eusebio een voorbeeld van ja, hoe het kan, hoe het, uh, hoe het ook kan, ja. wou ik zeggen. Uh, en, en, en de Portugezen uh, ja, uh, missen hem heel erg. Ja, hij ligt opgebaard in het uh, stadion van Benfica, zeg je. Maar uh, hij is zo erg van heel Portugal dat bijvoorbeeld ook uh, supporters van Sport in Lissabon daar naartoe komen. Klopt, ja, ja. Ja, inderdaad. Die brengen shawls uh, mee. Die brengen t-shirts mee. Uh. Want hij was een voetballer, ja, bekend door Benfica. Daar heeft hij zijn grote successen uh, behaald. Maar hij was uh, met name een voetballer van Portugal. Hij heeft uh, in de, de beroemde WK van 66 gespeeld in, in, in Engeland. Nou, daar is hij, daar is hij eigenlijk wereldberoemd geworden door, zijn, door wat hij daar heeft gedaan. He. Topscorer ja. enzovoort. Prachtige goals. En uh, dus uh, de Portugezen zien hem niet alleen de. de, de de fans in Mifik, maar de Portugezen in het algemeen, zien hem als uh, uh, ja, een deel van Portugal, een deel van zichzelf. En dat werd uh, hier ook door iedereen uh, um, verteld. Uh, ook de fans van Sporting, of de fans van uh, Porto die langskwamen. Mm -hmm. uh, ook de voorzitter van Porto en uh, de voorzitter van uh, Sporting, Lissabon, hebben hulde aan hem uitgebracht. Uh, uh, ja, er worden uh, de woorden gebruikt als mythisch, legendarisch, een icoon uh, van Portugal en van de wereld. Uh, niet alleen in Portugal, maar daarbuiten worden, ja, uh, wordt, wordt heel veel over nee. hem verteld. Bijvoorbeeld Alfredo Di, Stav, Di Stefano, de eerder voorzitter van Real Madrid, zei over Josebe van mij is het de beste voetballer uh, aller tijden. Ja, dat is toch de vraag of dat zo is. Maar voor hem is dat het in ieder geval wel. Het is in ieder geval een van de beste van de 20e Samen met, nou ja, ze zijn net genoemd: Pelé, Cruijff, uh, George Best, uh, hoort ook in het rijtje, denk ik. Ja. Nee. En José Mourinho heeft ook gezegd dat Eusebio onsterfelijk is... en een reactie op zijn overlijden. Nou, enzovoort, enzovoort. Uh, het is een en al hulde aan om, om de grote ja, voetbal. Drie, de dagen van, drie dagen van nationale rauw. wat houdt dat precies in? Nou, dat is meer symbolisch moet ik zeggen. Uh, het, het heeft een betekenis uiteraard. Dat doe je niet zomaar als, als, het, uh, als het niet gaat om een hele bijzondere persoonlijkheid. Maar het betekent in feite dat uh, de vlaggen half stok uh, zullen hangen. Dat er geen feestelijkheden uh, uh, zijn bij, de, bij, de, bij de, uh, in het sfeer van de regering. In het sfeer van de autoriteit. In het sfeer van, van officiële uh, ontmoetingen van in Portugal. Um, uh, dat soort dingen moet je dan denken. Het is meer symbolisch, maar waar het eigenlijk omgaat gaat is dat het hele land op dit moment om Eusebio Het hele land uh, ja, uh, Heel veel verdriet heeft uh, over uh, zijn overlijden En de komende dagen Zal er nog heel veel te doen zijn over, over uh, zijn overlijden Ja, Hoe gaat het nu verder Want hij is opgebaard, je zei het al In het stadion uh, En is al bekend wanneer hij wordt begraven bijvoorbeeld ja, dat is al het een en ander over bekend. Uh, uh, dat is een uh, tijdje, uh, een paar uur geleden bekend uh, geworden. Hij ligt dus, uh, zoals ik zei, opgebaard in het stadion. En daarna, morgen, kan, uh, kunnen de Portugezen nog uh, daar langs gaan tot aan het eind van de ochtend. Dan, aan het begin van de middag, zal zijn kist zijn, met zijn lichaam om het stadion heen gedragen worden. Dat was een van zijn laatste ja, wensen dat het, dat uh, zou gebeuren. Dat gaat gebeuren. En daarna wordt hij uh, vervoerd uh, uh, of uh, gebracht. ...naar het uh, stadhuis van Lissabon. Of te, en daar, krijgt hij, daar, daar vindt hij nog een ceremonie plaats. Daar wordt hij nog uh, geëerd. En dan wordt zijn lichaam overgebracht en begraven in, in een bekend kerkhof... Hier ...in Lissabon, het, uh, het begraafplaats uh, Lumiar. Uh, even um, de rand van Lissabon is dat. Oké, okay, dankjewel José da Silva over het uh, overlijden... ...en de gevolgen van, van voetbalicoon Eusebio. You'll Soul Sister. We gaan beginnen in onze zondagse top 5: de rangschikking van de mooiste, ontroerendste en opmerkelijkste momenten van een sportweekend, samengesteld door onze redactie. We beginnen met de Wintersporten op nummer 5. Het kampioenschap dat natuurlijk in het teken stond van de maandag overleden Sjoerd Huisman. Dan hebben we nog een minuut stilte voor Sjoerd. En dat is natuurlijk heel mooi dat we dat met z'n allen gewoon kunnen doen. Dan denk ik dat het Voskutema van de Wal gaat worden die in Nederlands kampioenbord al komt. Daar een ploeggenoot van Kammergaard nog dichtbij, maar het is Foske van de Wal. 22 rijders zijn bij elkaar. Ik noemde al een paar keer de sprinters Hekman en Stroetegaap. Oh, nu komt hij weer buitenom. Kerry Gary Heckman over de banners heen. Gary Heckman gaat als eerste de laatste bocht in. Die grote sterke beer van de Gozer. Gaat hij hier dan Nederlands kampioen worden? Sprutega komt erover en Sprutega wint het toch. Ik deed vandaag niet voor mezelf. Ik deed het echt voor, uh, voor onze superman. Voor Huisman. En uh, het was gewoon, ik wou het voor hem doen. Ja, en dat dan niet lukt, ja. Dan komt het nog harder aan, denk ik. Ja. Ja. Ja, tranen bij Gary Hekman om Sjoerd Huisman. Aan het eind van die heel rare week werd het Nederlands kampioenschap marathon op kunsteis gehouden. Dat was al zo gepland. In een overleg met de familie Huisman is het NK ook gewoon doorgegaan. De marathon gingen ondanks alle emoties in de peloton dus gewoon het ijs op. Onder hen ook Ingmar Berga. Hij sloopt met zijn bamploeg ook nog eens het NK winnend af. Stoetiga namelijk, wondensprint van Gary Hekman. Dat hoorde u zojuist. We hebben Ingmar Bergma aan de telefoon. Ingmar, goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie de overwinning wel gevierd? <kacht> um, na, na de NK-Mastart vorig jaar hadden we al afgesproken om uit eten te gaan. En uh, ja, dat is gewoon doorgegaan. En uh, maar ja, het blijft natuurlijk wel een apart NK zo. Ja, heb je überhaupt getwijfeld om nog te, te starten vandaag? Uh, nee, ik heb het gewoon aange, uh, ja, aan, uh, overgelaten aan de KNSB en uh, de familie van, uh, van Sjoerd. En. Uh, Kijk, voor mij was het belangrijk wat, uh, wat hun wouden en, uh, en hoe hun erover dachten en ja, ik denk uh, dat dat het beste is om te doen. Ja, je had, er, je had er ook veel mee gehad als zij zeiden van nou rij maar niet. Nou ja, ik, ik had het wel, uh, Ja, ik dacht misschien kan dat ook gebeuren en uh, ja, als dat was gebeurd, dan uh, was het zo gebeurd. Uh. Ja, het is heel moeilijk en uh, kijk, iedereen die verwerkt het anders, iedereen die denkt er ook anders over, dus uh, ja, het blijft moeilijk. Ja. Hoe heb je het de afgelopen week beleefd? Want vorige week zondagavond, of maandagavond moet ik zeggen, kwam dat bericht eh, net, na die, eh, net na dat OKT. En, en toen? Ja, toen, uh, dat was gewoon heel heftig. Ik kreeg een bericht van, uh, van mijn vrouw en uh, die was op de ijsbaan. Ik zat zelf thuis. Ja, en dan uh, krijg je zo'n bericht en uh, ja, met Sjoerd heb ik natuurlijk wel veel meegemaakt uh, in het skielenwereldje. We hebben gigantisch mooie tijden gehad en dan, uh, ja, dat was gewoon heel onwerkelijk. En uh, ja, een dag later uh, dringt het eigenlijk pas echt tot je, tot je door. Ja, wat voor band had je inderdaad met Sjoerd? Je zei ik ben met geskeeled, maar uh, vertel er eens iets meer over. Nou, eerder toen ik jonger was, kwam ik daar wel regelma regelmatig thuis. Mijn ouders gingen met hun mee naar de EK skieleren. En uh, ja, we hebben heel veel wedstrijden wel samen gereden. bij elkaar in de ploeg gezeten. En uh, ik moet zeggen dat de laatste jaren was het contact wel wat minder. Uh, ja, dat gebeurt soms zo als je in andere ploegen komt. En mm -hmm. ja, je bent uiteindelijk uh, toch ook concurrent en dan heb uh, je andere ploegmaten. Dus... Ja, dat zijn soms wel moeilijke tijden. Soms denk ik wel van, ja, waarom uh, heb ik hem nu een tijdje minder gesproken. Maar uh, ja, zo loopt dat in de sport. Uh, hoe beroerd het op zo'n moment ook is. Ja, en dan sta je vandaag uh, daar allemaal in het aan de start van het uh, NK. Uh, hoe is die sfeer dan in het peloton? Was er een soort van collectieve rouw? Of? Hoe moet dat ja, zien? dat was absoluut uh, uh, rouw, maar je zag vooral... Uh, ja, toch nog meer de skileraars en, en de ploeggenoten, weet je, die hem al uh, kennen, zeg maar, echt van, van jongs af aan. Uh, ja, bij hun komt natuurlijk het hart aan en die echt een band met hem hadden. Ja, maar uh, je merkt gewoon in de, in de loze ronde die we versioerd reden, dat het, uh, ja, dat het gewoon als een bom inslaat. Ja. ja, en dan aan het einde van de dag uh, winnen jullie toch weer, hè? de bandploeg, altijd ijzersterk. Uh, ja, heb je dan toch een beetje een dubbel gevoel? Of, of ja, als je ja, eenmaal aan het draaien bent, wil je gewoon winnen? Nee, je hebt altijd een dubbel gevoel, helemaal uh, voor mij. Omdat ik uh, Sjoerd wel beter ken. dan uh, ja, dat is wel lastig uh, wat je moet doen. Uh, moet je juichen, moet je niet juichen. Ja. En uh, kijk, iedereen, iedereen beleeft het anders. En ik denk, uh, uh, iedereen doet het op zijn eigen manier. En uh, uh, dat moet, uh, moet je respecteren, denk ik. Ja, uh, marathonwereld is toch ook weer een aparte wereld op zich. Hebben jullie veel steun aan elkaar? Ja, absoluut. Ik denk, uh, alle mensen die... Uh, ja, die, op, de, ja, die op die dagen aanwezig zijn geweest dat we afscheid nemen van Sjoerd. Um, ja, dat was gewoon, uh, dan zie je gewoon dat de sporters allemaal heel dicht bij elkaar staan. En uh, dat gewoon goede vrienden zijn die elkaar steunen. En uh, ja, dat is toch wel fijn. Oké, okay. dankjewel voor jouw verhaal. Ingmar Berga, dankjewel. Oké, okay, ook bedankt. En uh, sterkte verder met het... Uh... Verlies en het gemis natuurlijk van Sjoerd Huisman. We gaan verder met die top 5. Wintersport. Nummer 2. Staat op vier in onze lijst: de bobbers. Nummer 4. De bobploeg van Van Kalker oogt wankel dit weekend. In tweede er een ja, toch wat, wat foutjes gemaakt. Uh... Alsof er een parachute achter de bob van Van Kalker hangt. Hij verliest tijd. Weer een dramatische afdaling voor van Kalker. Alsof hij met de handrem naar beneden gaat in deze tweede afdaling. Het kost zoveel tijd dat hij terugvalt van de twaalfde naar de twintigste plek. Niet goed. En dat is nog zacht uit Eigenlijk gewoon een klote weekend. Duidelijke taal van Edwin van Kalker. Een klote weekend in Winterberg. Notabene. De thuisbaan eigenlijk van, van Kalker en zijn mannen. Edwin Cornese was bij dat klote weekend. Edwin, goedenavond. Goedenavond, was nog slecht weer ook. Oh, was nog slecht weer. Ik zal verder dat woord niet meer in mijn mond nemen. Dat is niet zo netjes, <lacht> maar wat ging er nou allemaal fout? Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, misschien is het uh, treurige van de situatie dat Edwin van Kalker er eigenlijk ook niet echt een antwoord op had. Uh, hij heeft drie races gedaan in, uh, in Winterberg. Eerste tweemansbob. Daar uh, eindigde hij als 21ste na één run. Wat betekende dat hij niet eens in aanmerking kwam voor een uh, tweede run? Nou, uh, dat was echt uh, dramatisch en ja. uh, ver beneden zijn stand. Uh, gisteren de viermansbob. Ja, toen uh, ging het ook niet goed, werd die gooide hij zeventiende. En gooi hij zelf een beetje op de boeg van uh, de nieuwe ijzers die ze hadden uitgeprobeerd. Het was een experimentje. Dus ja, er ...geven ze toch een beetje aan toe. Maar vandaag hebben ze de oude ijzers er weer opgezet En uh, ook daarmee ging het niet. Sterker nog, hij eindigde nu als twintigste. Dus het werd alleen maar slechter. En wat misschien wel heel erg zorgelijk is... ...is dat hij niet echt een oorzaak kon noemen. Hij uh, kwam van uh, de bobbaan af met zijn remmers. Er werd aan ons, aan de pers gevraagd... ...hebben jullie uh, onregelmatigheden in de afdaling gezien? Hebben jullie gezien wat er misging? Want wij hebben eigenlijk geen idee... En we zagen Edwin van Kalker met de handen in het haar zitten in de atletenruimte. Echt ja, een soort van radeloos. Dus het is echt een enorme tik voor hem geweest. Ja, hij zei zelfs uh, dat er een van de remmers wellicht uh, uh, tegen de handremmen had aangezeten. Ja, nou kan je nagaan. Het ja. is natuurlijk wel een heel enorm geprop in die Bob, maar dat klinkt wel heel erg knullig. Ja. En uh, ja, het feit dat ze dus niet echt weet wat er nou mis is. Ja, een maandje ja. voor de Spelen, uh, waar die toch met die viermans Bob naartoe gaat, is natuurlijk wel heel erg zorgelijk. Sibun Jansma, uh, hij is geblesseerd, hij is een van de beste, hè? de snelste mannen. Wat is er aan de hand? Ja, kwam er ook nog eens een keertje bij. Sybrien Jansma eigenlijk al een tijdje geblesseerd geweest. Weer teruggekomen van die blessure. En een belangrijk deel van het team van Edwin van Kalker. kwam in actie met Edwin van Kalker in de tweemansbob. Maar bij de laatste drie passen van de start voelde hij een verkramping in de lies toeslaan. Hij heeft natuurlijk wel die run uitgemaakt. Maar is tot de constatering gekomen dat het niet zo handig is om dan in die viermansbob te starten. Hij zou aanvankelijk wel van start gaan gisteren, maar hij heeft dat dus niet gedaan. En uh, ja, het is nog onduidelijk hoe ernstig die blessure is. Of het echt gewoon een irritatie is. Maar ja, ze zeggen als het lichaam reageert met een verkramping... dan is er toch iets niet in orde. Ja. Dus wordt Sibrin Jansma uh, bekeken in het ziekenhuis. Uh, morgen wordt dat uh, gedaan. Wordt er een scan gemaakt. Wordt er gekeken of er ook niks gescheurd is. En uh, op basis daarvan wordt dan besloten... of hij al dan niet uh, kan afreizen naar St. Moritz... waar het volgende weekend uh, de volgende World Cup op het programma staat. Al met al, je zei het al, uh, hij zit met het hand in het haar. En dat vier weken ongeveer, vijf weken voor de Spelen... Ja, het zal toch niet weer zo'n deceptie worden? Ja, je gaat het je haast afvragen. Het is alsof de Duvel ermee speelt. En je merkt ook gewoon als je het team in actie ziet... en je ziet ook Edwin van Kalker dat er totaal geen zelfvertrouwen is. Dat ja, hij het niet met zoveel woorden zegt... maar dat er toch natuurlijk wel een paniek is toegeslagen. Met name omdat ze niet echt een duidelijke oorzaak kunnen aanwijzen. Er zijn gesprekken geweest, bijvoorbeeld na die viermansbobwedstrijd van gisteren... om toch ja, dat teamgevoel maar te creëren. Maar het lijkt allemaal wat als loszand bij elkaar te hangen. En het komt er dus ook prestatief niet uit. Dus het is bijzonder zo... Uh, zeker gezien de lange weg die hij heeft afgelegd om uh, uiteindelijk ja. weer op de Olympische Spelen te komen. En er is ook nog gedoe over die tweemans, Bob. Daar heeft hij zich nog niet voor geplaatst. Een andere piloot, Ivo de Bruin, is ook in de race, maar hij is wel een tikkie boos. Hè? Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat is wat ook een beetje meespeelt in het hele verhaal. Er is een hoop te doen over de remmers. Er zijn inderdaad twee bobs die in de tweemansbob in actie komen in het World Cup circuit. Ivo de Bruin en Edwin van Kalker. Wat nou de bobbond heeft gedaan in de aanloop naar dit seizoen, is dat ze alle remmers, dus die uh, de remmers die het afgelopen jaar voor het team van Kalker uitkwamen en de remmers uh, of de remmer met wie Ivo de Bruin samenwerkte, die hebben ze op één hoop gegooid. Dan hebben ze een duwtest gehouden en de sterkste remmers uit die test toegewezen aan Edwin van Kalker. Betekende dat dat Sibrin Jansma en Broer van der Zijde echt met afstand de beste remmers in de viermansbop werden geplaatst. Dat Broer van der Zijde, die net iets beter was bij die duwtest. ook in de uh, tweemansbop van Edwin van Kalker kwam. Terwijl hij eigenlijk de afgelopen jaren actief was met Ivo de Bruin. En dat Sibrin Jansma, de afgelopen jaren de uh, remmer van Edwin van Kalker. We hebben Ivo de Bruin werd geplaatst. Kortom, allemaal verschuivingen. En dan kwamen er nog eens wat blessures bij. Van Sibrin Jansma dus, maar ook van die uh, Broer van der Zijde. En uh, bij Broer van der Zijde was die blessure dermate dat ze geen enkel risico met hem willen nemen, uh, met het oog op de Olympische Spelen... en hem alleen maar in de viermansbob willen laten in actie komen. Dat betekent dat Jans maar weer teruggeplaatst is... van de Bob van de Bruin naar die van Edwin van Kalker. Kortom, het is een enorm gejojo geworden voor die uh, Ivo de Bruin. Die steeds weer met andere remmers moet starten. En uh, heeft gewoon totaal geen prioriteit bij uh, de Nederlandse bobsleebond. Terwijl ook hij een Olympische droom heeft. Hij wil zich ook gaan plaatsen. En uh, hij moet dat dus doen met uh, ja, eigenlijk niet de beste remmer. En wat het dan nog eens extra saillant maakt en wat hem ook boos maakt is dat bij de afgelopen World Cup wedstrijden... hij eigenlijk de betere piloot was en steeds boven Edwin van Kalker eindigde Dus hij vindt dat hij eigenlijk de beste remmer moet hebben. Ja, maar hij heeft zichzelf dus nog niet geplaatst voor de speler. Nee, nee. En uh, voor Ivo de Bruin geldt dat hij ook nog niet eens een nominatie op zak nee. heeft. Dus hij zal een keer in een World Cup wedstrijd een top 8 klassering moeten neerzetten. Nou ja, als je nagaat dat hij de afgelopen wedstrijden steeds rond uh, plek uh, 18 bungelde... dan uh, is wel duidelijk dat dat een heel lastig verhaal wordt. En moet je misschien ook wel constateren, zo eerlijk was hij zelf ook wel... dat uh, zelfs met de beste remmer van Nederland dat uh, waarschijnlijk een mission impossible is. Maar het gaat meer om het gevoel dat hij niet uh, rechtvaardig behandeld wordt. Dat gevoel dat heeft hij wel. En uh, ja, dat, dat, dat doet... De ...de zaak ging goed. Zo, zo kan je zeggen dat voor het hele Nederlandse bobsleeën... ...dat ja, geswitcht met die remmers wat er steeds is gebeurd... ...ook voor Edwin van Koker dat dat de zaak geen goed doet. Want ja, die moest ineens die broer van de zijde in zijn team uh, inpassen. En uh, ja, dat terwijl het uh, in de uh, voorbije jaren toch een tamelijk geoliede machine was. Ja, en ondertussen leek het toch zo dat, uh, met name door Bobke, van de, uh, Bobke de Vecht... Hè, dat, ...dat die bo Bobbond alles goed onder controle had... Ja, ja onder, uh, bij, de, bij de skivereniging uh, geplaatst en uh, alles leek goed te gaan. Wat moet er nu nog gebeuren richting Sotchi? Ja, veel, maar weet jij ook een beetje hoe dat gaat gebeuren? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag wat er nu gaat uh, gebeuren. Of ze gewoon doorgaan op uh, de ingeslagen weg. Ja, dat is misschien wel het, het, het, wat je moet doen als de, als de tijd zo begint te dringen. Maar uh, ja, of dat je toch misschien wat gaat doen weer met die, met die teamsamenstelling. Een heel, hele hoop gaat natuurlijk afhangen van die blessure van uh, Sibrin Jansma. Want dat is echt wel een sleutelfiguur in uh, de bob van uh, Edwin van Kalker. Dus die wil hij er per se bij hebben. Maar er zal een hoop gesproken gaan worden. En uh, ja, eerlijk is eerlijk, Ivo de Bruin uh, die, die hoeft niet meer te rekenen op de Olympische. Spelen. Dat zou een enorme sensatie zijn als hij zich nog weet te plaatsen, maar dat ligt gewoon niet in de lijn der verwachtingen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er rust in de tent komt voor Edwin van Kolker. dat hij met een vaste bemanning kan gaan starten en uh, ja, dat ze wat zelfvertrouwen kunnen gaan tanken. Maar ja, er zijn nog maar twee World Cup-wedstrijden, dus uh, de tijd begint echt te dringen. En ja, wat er een beetje boven hangt boven die Olympische Spelen, is dat het toch weer een uh, net niet of een helemaal niet-toernooi gaat worden voor uh, Edwin van Kolker. Want ja, het contrast vind ik best wel groot als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Esme Kamphuis, uh, die ook al zeker is van Sochi. Ja, die heeft gewoon een stabiele basis. Ze heeft een vaste remster, Judith Viss. Ze begon het seizoen ook slecht, maar ze heeft een opwaartse lijn te pakken. Vandaag werd ze zevende, ondanks een griep. Ja. En ze ziet allemaal aanknopingspunten. Dus daar is de toon een stuk positiever. En uh, ja, dat is wat, toch wat je wil hebben natuurlijk in die maand richting Sochi. We hebben nog een maand. Wie weet wat er nog allemaal kan gebeuren. Edwin Cornelissen, dankjewel. Oké. Okay.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 Defying the laws of gravity Good time. Don't Stop Me Now van Queen. We gaan verder met onze top 5 met nummer... Nummer 3. Uh, in de breedte is de vrouwenselectie ook veel sterker dan de mannenselectie. Dus vandaar dat ik ook iets meer vertrouwen heb in uh, kwalificatie dan voor het WK van de vrouwen. Nee, ja. hey! Breng het bij elkaar mij elke keer. Ja, Hou je kop erbij. Een beetje dan Ja, de Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich zojuist geplaatst voor het WK eind september in Italië. De derde wedstrijd op het WK kwalificatietoernooi tegen Gastland Kroatië is net afgelopen. Maarten Tip in de studio, volleybalcommentator Maarten, wel net verloren. Maar we zien twee juichende ploeg op het veld daar. Ja, nou ja, eigenlijk wisten ze al uh, tijdens de vierde set. Want uh, uh, vraag ik me af of die vrouwen dat zelf ook wisten. Maar wisten wij al tijdens de vierde set. Dat het genoeg was. Hoezo? Uh, ze zijn een van de beste twee nummers twee. En die gaan ook door in het Vrouwen-WK kwalificatietoernooi. En dat bleek tijdens de wedstrijd toen België een 3-0 overwinning pakte op Polen. Waardoor een echt volleyballand als Polen niet naar het WK gaat. Dat is een verrassing. Maar toen was ook bekend dat Nederland uh, al genoeg had aan het ene setje wat ze op dat moment binnen hadden. Ja, uh, Oranje dus naar het WK. Zijn ze dat eigenlijk aan hun stand verplicht? Hoe, hoe, hoe ja. zie jij dat? Ja, eigenlijk wel. De, kijk, de, de vrouwenploeg hoort al, al jaren schurkt tegen de wereldtop aan. Zeg maar. uh, soms met hele mooie pieken. Uh, en uh, dan zakken ze weer wat weg. En nu uh, staat er een mooi jong team. Uh, met absolute talenten. En ik had ook uh, wel verwacht dat dit uiteindelijk ja. zou gebeuren. Uh, ik had eigenlijk verwacht en ook gehoopt dat ze van Kroatië zouden winnen vandaag. En je ziet ook aan de reacties net van de Kroatische vrouw, die staan nu nog te juichen op het ja. veld, hoe blij ze met de overwinning op Nederland zijn, want ja, die beseffen ook dat Nederland toch wel een hele sterke ploeg is. Het zag wel even slecht uit, want uh, ja. Oranje is met 2-0 achter in sets. Bij, bij 3-0 verlies was het gewoon gebeurd geweest. Nou ja, ze begonnen gewoon slecht. En uh, of dat spanning was of, of, of wat dan ook, dat weet ik niet. Uh, maar het was gewoon echt een slecht begin en inderdaad 2-0 achter. En dan is het toch knap dat ze zich uh, herpakken. Ik denk dat de coach, Giel of daar ook belangrijk ...die dan toch de juiste dingen weten te zeggen... ...dan niet meer op het technisch-tactische gooit... ...maar ook gewoon iedereen even met de neus op de feiten drukt... Ja. En, ...en toch weer even de rust weten te bewaren. Uh, nou, dat zag je gebeuren. Toen wonnen ze uh, die, uh, die derde set. Dat was uiteindelijk heel belangrijk. Dat was het beslissende punt, blijkt achteraf. Uh, en haalden ze vervolgens ook nog een vijfde set uit... ...die dan op een nippertje met 16, 14 verloren wordt. Uh, maar ja, dat... Uiteindelijk gewoon een goede prestatie en ze zijn geplaatst en daar ging het om. Ja, En wat heeft Oranje daar te zoeken dan op het WK in Italië? Nou ja, het is vooral belangrijk dat ze erbij zijn. Uh, en dat ze bij de, bij de wereldtop horen. Uh, plaatsing voor het WK en aanwezig zijn op een WK betekent dat je daar punten gaat halen voor de wereldranglijst. Dat je dus uh, hoog op de wereldranglijst blijft staan. Of in ieder geval in de top 15 misschien nog hoger komt te staan als je daar een goed resultaat boekt. En dat is uiteindelijk weer belangrijk richting de Olympische Spelen. Kijk, ik verwacht niet dat Nederland daar om de medailles mee gaat doen. Dat zou helemaal spectaculair zijn. Maar hier maar dan, moet je bij zijn ja, om weer stappen te kunnen maken. Precies, om uiteindelijk weer naar de Olympische Spelen te kunnen. En dit is een ploeg met mogelijkheden. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. Uh, in de breedte, uh, sterke selectie. Er zijn nog een paar speels uh, met ervaring die geblesseerd zijn... die wellicht nog terug zouden kunnen komen. Maar het is eigenlijk niet eens nodig als je deze ziet spelen. Want het is een mooie mix van ervaring, talent. En hier, hier kunnen we echt okay. een tijdje mee vooruit. De oranje vrouwen naar het WK, de oranje mannen niet. Nee, had ik ook verwacht. Oh, ja. <laughs> ja, Geen ja. verrassing... Nee, ja, die zaten in de pool bij Bulgarije en dat was bijvoorbeeld al de, de grote favoriet in de pool. Uh, het enige waar ze nog op konden hopen is dat ze tegen Bulgarije dan misschien twee setjes zouden meepakken... en dus een punt en dan zouden ze eventueel de beste nummer twee van al die pools worden. Maar ze werden gisteren met 3-0 weggespeeld door Bulgarije. Uh, met name de eerste, derde set helemaal weggespeeld, de tweede set deden ze een beetje mee... Um, ja En die 3-0 nederlaag, toen wisten we eigenlijk al van... Nou, dit, dit is niet genoeg om je uiteindelijk te plaatsen. Ja. Het werd toch nog even spannend vandaag. Want uh, België en Frankrijk speelden tegen elkaar. Dat was uiteindelijk de cruciale wedstrijd. Van of Nederland zou de beste nummer twee van al die pools worden. Of een van die twee teams... Um, en uh, België stond op een gegeven moment met 2-0 voor. Had met 3-0 kunnen winnen. Dan zou Nederland geplaatst zijn. De Belgen kennen dat wilde ze ook wel graag. Want er zijn heel veel Nederlanders die in de Belgische competitie spelen. Dus ja, dat zijn allemaal kenners en vrienden van elkaar. Ja. Maar helaas, dat is net niet gelukt. In Frankrijk was het ook wel een lastige opgave voor de Belgen. Oké, okay, dat uh, Oranje had ook een onrustige aanloop ja. naar, naar deze WK. Heeft dat meegespeeld, denk je? Of is het gewoon de Dat heeft meegespeeld. En, en het feit, en, uh, wat ik ook gisteren hier al zei... Uh, Um, ze moeten in resultaat denken, uh, uh, de, de staf van het Nederlands team. En dat hebben ze niet gedaan. Als, als je in resultaat denkt, dan selecteer je de allerbeste spelers... die je in Nederland hebt op dit moment. En die hebben ze niet geselecteerd. Uh, ik heb de naam Robert Horsting gisteren daar ook bij genoemd. Uh, die had misschien net het verschil kunnen maken. Ik zeg niet dat met zo iemand erbij dat ze zich wel hadden geplaatst. Maar dan waren de kansen groter geweest. En juist op zo'n toernooi moet je... Voor resultaat gaan, want ja, alleen die eerste plaats telt in ja. eerste instantie. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Het is toch in Nederland altijd de gedachte van we moeten bouwen en we moeten aan de toekomst denken. Ja, op dit soort toernooien dus niet, vind ik. En uh, ja, dan zie je dat dit gebeurt. Dan is het uiteindelijk misschien tegen beter weten in zit je toch nog te hopen van als België dan, oh god, misschien gaan we het toch nog halen. Maar je moet het op je eigen kracht doen. Maar je ja. moet het gewoon op eigen kracht doen. En dat hebben ze bij voorbaat, wat mij betreft, al ingeleverd door niet de selectie daar te hebben staan die mogelijk is. Dat kan je ook vertalen als kritiek op bondscoach Edwin Bennen. Moet hij blijven? Nou ja, goed, hij heeft een nieuw contract, dus hij blijft. Hij blijft uh, ik uh, Ook oh, ja, dit resultaat, ongeacht dit resultaat. Nou ja, ik neem niet dat de volleybalbond hem nu gaat ontslaan... want dat gaat weer geld kosten. En geld is er nou helemaal uh, weinig uh, in de Nederlandse sport. Um, uh, ik weet wel dat er discussie is geweest... of Benne, uh, bondscoach, moest blijven destijds. Daar kwam ook die onrust vandaan. Hè. Uh -huh. uh, toen waren uh, Rob Bondje en Jeroen Rauwerdink... als aanvoerder en tweede aanvoerder van het Nederlands team... die hebben toen kritiek geuit bij de bond. En uh, misschien heeft Benne zich dat toch wat... Uh, meer aangetrokken door die twee in eerste instantie niet te selecteren. Later kwam Rauw denk via de zijdeur weer hmm. terug. Um, maar ja, toen heeft in, in die tijd weet ik ook dat er in ieder geval met één andere coach uh, gesproken is. Of die is in ieder geval gepost. Uh, dus de bond was ook niet helemaal zeker van het aanblijven van Benne. Maar uiteindelijk hebben ze daarvoor toch gekozen. Um, ja, en Ik zeg ja. niet dat dit aan de bondscoach ligt. Ik weet ook niet of een andere coach het totaal anders had gedaan. Ik denk wel dat als je een buitenlandse coach uh, vraagt... Uh, wie zou je selecteren voor het Nederlands team... dat de eerste naam die hij invult die van Robert Horstink is. En dat bijvoorbeeld een Kai van Dijk... die uh, een jongen met lengte die staat op de diagonaal... Uh, in, speelt in de Russische competitie... dat die toch ook wel echt in beeld was geweest. En die is nu bij Ben niet in beeld geweest. Nee, Kortom, uh, hoe gaat dit Oranje verder... Want... Ja, bouwen aan de toekomst. <laughs> maar goed, door het. Zonder die jaar mannen nog. die jij net noemt. Ja, ja, ik denk niet dat die ooit nog weer in beeld gaan komen bij het Nederlands team. Uh, uh, dit was het moment geweest. Want maar je nu heb je een snel, dus... snel resultaat nodig. Dat had je het nu ja. moeten doen. En nu hebben ze weer een excuus: van ja, we zijn niet bij het WK, dus we gaan weer bouwen aan de toekomst. Maar dat liedje hoor ik al. Uh, nou, ik denk al zeker tien jaar. En uh, ja. Je moet sommige liedjes niet te vaak horen, volgens mij. Oké, okay, dankjewel, Maarten. Maarten Tippen gaan verder met de top 5. Op vijf die bizarre week van de Nederlandse marathon Na het overlijden van Sjoerd Huisman op 4. Het broederweekend weekend van bobsleer Edwin van Kalken. En op 3. Zojuist de Nederlandse volleybalvrouwen gaan wel naar het WK. De Nederlandse volleybalmannen niet. En dus nu tijd voor. Nummer 2. Ja, de wordt tof, komt onder die bal. Nee, dat kan ik nooit meer doen. Ja! ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk! Tiani slaat er wel uit, en iedereen een... ja, en oh, ja dit is prachtig, dit is werkelijk wel prachtig. Het blok van Schuil, nee, verdedigende werk van Nummer door achterin en dan zelf maar aanvallen. En daar is de beslissing. En kijk, en de vuist van Richard Schuil, prachtig om te zien. Je was onvrijbaar als speler, fantastische techniek aanvallen. je leek af en toe wel wat eigenzinnig. Je was eigenlijk ook wel een beetje een individuele teamspeler en je ging je eigen gang. Ja en dan de kampioenen, er kan maar één de beste zijn en wat een moment om dan op het hoogste podium ook je carrière af te sluiten. Nederlands kampioen Richard de Schuil! Ja, met de Nederlandse indoor-titel heeft Richard Schel vanmiddag afscheid genomen van het beachvolleybal. Samen met Reiner, Nummerdor was hij jarenlang het beste Nederlandse duo nu aan de lijn. Richard, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat was het dan. Ja, dat was hem inderdaad. Ja. Heel, mooi, heel mooi laatste weekend gehad en uh, ik heb echt van genoten. En als je dan ook nog uh, met, met de overwinning kunt afsluiten is het helemaal uh, mooi natuurlijk. Ja, emotioneert het je nog enigszins? Ja, nou, het is niet zo dat ik echt keihard stond te huilen of zo. Maar het was wel, natuurlijk, uh, altijd spelen emoties mee. En dat zag ik ook bij Reinig. Het, uh, het is wel een hele periode die afsluit. En, uh, ja, dat, ik dacht tijdens die laatste wedstrijd, dacht ik eigenlijk al de hele tijd eraan. Van, uh, zo is het er echt afgelopen. Dus dat doet het wel wat met je. Ja, je had natuurlijk wel een aanloopje genomen, want we wisten het al even. Ja, daarom. Ja, ik had mezelf ook al redelijk al voorbereid. Dus ik wist eigenlijk al wat er komen ging. Ik qua, qua spel, maar... Uh, wat ze gisteren en vandaag nog allemaal hebben georganiseerd, dat was allemaal prachtig. Dus, uh, ja, wat is er mee. allemaal voor je georganiseerd? En nou, ze hebben de hele beatszien en als meer helemaal mooi aangekleed met prachtige bloemen en uh, een feest georganiseerd voor mij gisteravond. En dat uh, werd ook uh, aardig laat, dus dat uh, was heel gezellig. En vandaag nog een aantal mensen die hebben gesproken en nog allemaal dingen gekregen van de, de volleybalbond en van, uh, van de beach zelf. Dus uh, dat was voor mij heel bijzonder. En dan weet je er toch nog even een titel uit te slepen. Ondanks al die feestjes en de toespraken. En ja, en daar stonden we ook wel van te kijken vandaag. Ja, het uh, moest van ver komen, maar we speelden gewoon... Uh, ondanks dat we eigenlijk niet meer trainen, hè, speelden we echt uh, prima. En uh, alsof we nooit weg waren geweest eigenlijk. Nee. En dan kun je één weekend kun je, kun je teren op je ervaring. En daarna dan wordt het fysiek natuurlijk een stuk lastiger. Als je niet meer traint. Maar voorlopig uh, hebben we hem weer in de pocket. Is er, uh, is er ook nog enigszins opluchting bij of iets? Dat het nou echt voorbij is? Ja, de, die opluchting heb ik wel gehad. Ja. De, twee, drie ja. maanden geleden, toen de, of vier maanden geleden toen ik de knoop heb doorgehaakt, viel er wel meteen een hele last op mijn schouders. Ja. Toch wel. Want ik heb wel heel lang zitten twijfelen of ik nog door zou gaan of niet. Dus uh, nee, het is een hele, best wel een bevrijding voor mij geweest. Want ja, je bent natuurlijk al even enigszins gestopt natuurlijk. En, en, hoe ervaar je dat? Ja, nou het is wel wennen. Ik bedoel, als je ineens uh, thuis zit en je moet andere dingen gaan doen. Dan, uh, in plaats van volleyballen, dat is wennen. Want ik heb natuurlijk 22 jaar niks anders gedaan. Maar uh, nou, ik vind mijn draai wel. Ik ben een beetje aan naar het kijken naar, naar studies en dat soort uh, dingen. Dus. Er is nog geen gaat... zwart gat? Uh, nee. nee, dat is er niet. Nee. Maar ik zeg, kan me uh, wel voorstellen dat het er is. Dat wel. Oh, want vertel eens. Nee, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat wel hebben. Want je, je komt wel in één keer in een leegte natuurlijk. En als je dan niet goed in je vel zit... dan uh, kan ik me voorstellen dat je dan in een zwart gat uh, valt. Maar ja, ja, je moet echt mij, iets hebben om... Het ja. zal me niet zo snel gebeuren. Zeg, uh, we gaan toch even in je carrière duiken. Uh, uh, vele hoogtepunten natuurlijk. Is het goud van 1996 in de zaal het absolute hoogtepunt? Voor jou? Ja, ja, ja zeker. Dat is het hoogtepunt. Ja. Is, uh, ja, hoger dan dat kun je niet krijgen natuurlijk. En... Uh, uit de zaalperiode was dat hoogtepunt En de, beach, de Europese titels op het strand, dat waren ook de, mijn hoogtepunten in de beachvolleybal. Heb je ooit getwijfeld na je overstap naar het beachvolleybal? Ja, ja, ik heb zeker getwijfeld. Ja. Want ik had eerst in mijn hoofd dat ik, dat ik zou gaan stoppen. Want ik had niet meer zoveel zin in indoorvolleybal. Ik had nog een contract in Italië. Daar heb ik opgezegd en ik zei, nou, ik stop ermee. Maar toen kwam dus beachvolleybal... Want het is echt begonnen als een grapje, maar uiteindelijk werd het toch uh, redelijk serieus. Ja, want jij bent echt een van de trekkers geweest, denk ik, in Nederland, hè? samen met Reinder. Ja, ja, wij zijn zeg maar als eerste team echt structureel toernooien gaan winnen. En uh, als je dat doet, dan komt er meer geld en meer publiek op af en kun je meer dingen organiseren. Dus, wat dat betreft zeker, ja. Ja. ja, wat dat betreft zullen, zal het grote publiek je altijd blijven herinneren... denk ik, aan, als uh, de beachvolleyballer schel, in in plaats van de zaalvolleyballer. Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Want ook in die tijd in de zaal stonden natuurlijk andere grote namen... die, uh, die, die langer herinneren, zullen blijven als indoorvolleyballers. Als, uh, indoor Peter Blanger en Ron Zwerver. En uh, bij mij zal het meer als beachvolleybal blijven hangen. Dat is toch het ja. laatste wat ik heb gedaan. Heb je nou ook een groot gemis in jouw beachvolleybalcarrière? Een groot gemis. Ja, of heb je echt alles bereikt eigenlijk wat je uh, kon bereiken? Ja, je? Nou, een gemis is de Olympische medaille natuurlijk. We hebben twee keer uh, vlakbij gezeten. En, uh, dat, uh, dat is wel een gemis. En dan vooral in Peking, denk ik. Hè? Want toen waren jullie misschien wel het allerbeste duo ter wereld. Ja, inderdaad. Peking heeft mij meer pijn gedaan dan Londen. Ja, hoe vreemd het ook klinkt. Want Londen zaten, we, zaten we natuurlijk twee punten van uh, brons af. Ja. En in Peking hebben we de karsinaal verloren. Maar daar was ik echt wel uh, ziek van, ja. Ja, ja, in de halve finale in Londen. Maar toen in Peking waren je natuurlijk absoluut top. Um, dat laat je allemaal achter. Je gaat je storten op iets nieuws. Je zei al studie. Blijf je ook betrokken bij de sport? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, ik wil heel graag betrokken blijven in het beachvolleybal of Als er uh, De grote toernooi in 2015 misschien. Uh, niet als coach, maar uh, meer achter de schermen in de organisatie of, zo, of zoiets. Lijkt me wel leuk om te doen. Ja, coachen is niks voor jou? Nee, coach. Wat ik zelf kan, kan ik niet overbrengen op anderen. Dus dan, dan wordt het lastig. Vind je maar moeilijk. ik vind, vind, vind volleybal geweldig natuurlijk. Dus ik wil er heel graag iets in blijven doen op een bepaalde manier. En wat trek je dan in die organisatie? Zijn er dingen bijvoorbeeld die jou storen nu als speler? En die je dan denkt: van, dat kan ik verbeteren? Nee, nee, op, dit, nee op dit moment niet. Nee. Maar natuurlijk de WK in 2015 bist voor je wel. Het is in vier steden wordt het gespeeld. En, uh... Ja, daar heb je veel mensen voor nodig om dat allemaal te organiseren. En uh, mensen die ook verstand hebben van het spelletje. Dus dat zou mij op het lijf geschreven kunnen zijn. Maar... Daar, dus gaan ze voor daar gaan ze je ongetwijfeld voor bellen. Ik denk het wel, ja. ja ik ga ervan uit. Oké, okay, Richard, dank je wel. Dank je wel voor uh, meer dan twee decennia topvolleybal. En ik wens je heel veel succes met de rest van je carrière. Ja, dank je wel. I'll kiss your mouth swallow you whole, and home and hold in my claim like an old foam deniner wayward and skinny for dust in the moon from that ward water coming down out of our way now Growing for gold Been holding our claim Just like old 49ers Out of the city And into this room From that holy water Coming down Found. 'cause I've been drinking from the flood. Wayward and skinny for dust in the wound, from that. We gaan uh, verder met onze top 5. We zijn bijna bij het einde. Op 5 uh, stond de bizarre week van de Nederlandse marathonschaatsers. Op 4 het broederweekend weekend van Edwin van Kalken. En op 3 de Nederlandse volleybalvrouwen die zich plaatsen voor het WK. En de volleybalmannen nee, juist weer net niet. Op 2 het afscheid van beachvolleyballer Richard Schuil. Hij stopte mee. En nu dus tijd voor de nummer 1 van vandaag. Een eerbetoon aan een groot voetballer die velen misschien niet eens hebben zien voetballen. Nummer 1. Duizenden Portugezen en Spanjaarden waren getuige van een boeiende wedstrijd tussen de in witte broek spelende Portugese kampioensclub Benfica en de Spaanse club Real Madrid. Benfica. Hij was uh, compleet en uh, daarbij was hij behalve binnen het veld, was hij ook uh, buiten het veld uh, bijzonder uh, geliefd en bemiddeld. En Zo staat Benfica. Deze wedstrijd met 2-0 achtergestaan heeft met 4-3 voor. Het is ongelooflijk. Goal, Jozebio. Gebraten, een strijd. Goal. Goal, De Benfica, Goal, punt. punt. Eusebio overleed afgelopen nacht in Lissabon op 71-jarige leeftijd. Een voetbalicoon uit de jaren 60. Veel gewonnen met Benfica. Ook van Nederlandse clubs, bijvoorbeeld van Feyenoord. In 1963, in de halve finale van de Europa Cup 1, speelde Feyenoord thuis 0-0. En daarna volgde een uittocht van Rotterdammers... die met de boot naar Lissabon gingen om de return te zien. En dat werd geen succes, want Benfica won met 3-1... mede door het doelpunt van Eusebio. Hans Kraai, senior, speelde in beide wedstrijden mee... En Hangt nu aan de telefoon. Hans, goedenavond. Goedenavond. Kun jij je die wedstrijd nog herinneren? Dat kan haast niet anders. Ja, nou, het is wel een half eeuw geleden. Ja, maar die met name die maar, uitwedstrijd, hè? als je de naam Eusebio hoort, ja, dat denk je ongetwijfeld... On, uh, onderroep weer aan de wedstrijden die je zelf speelt dus tegen te hem. Ja, twee keer in Rotterdam 0-0 en uh, in, uh, in Portugal uh, 5-3-1 uh, verliezen. Ja, was hij toen en, al zo goed? Ja, hij, hij was al, had al een hele grote naam en uh, wij werden er helemaal geïnformeerd over door de trainer die ook was wezen kijken, scouts. En uh, dat we vooral rekening moesten houden met Eusebio. Uh, nou, thuis ging dat best goed. Hij scoorde niet, het bleef 0-0, maar uh, uit was hij toch een maat te groot voor ons. Ja, wat was nou zijn specifieke kwaliteit? Nou, een aantal. Hij, hij, was, hij was heel sterk. Het was een hele simpele man. Hij was, hij was heel sterk, hij was snel. Hij ja, had een geweldige trap en was productief. Dat is ongelooflijk. Voor Benfica, dat las ik toevallig gisteren. Hij had die 300 doelpunten gemaakt. Nou, dat is natuurlijk enorm. Ja. En ook voor het Portugese helftal. Hij kwam uit Mozambique, was een gekleurde speler. Maar werd genaturaliseerd. Ja, hij heeft die hele goede wedstrijden gespeeld. Maar, en, wat, en wat voor type speler was het dan? Wat, wat, hij ja. was snel, maar was, was, speelde hij in de punt? Nee, hij, ze hadden Torres, een hele grote spits, die speelde, die speelde dus vroeg in. En uh, hij had een hele vrije rol. Uh, hij was ook moeilijk te controleren, maar een wat simpele man. En dat maakte hem ongelooflijk gevaarlijk. En, maar ja, je kan hem rustig vergelijken als voetballer met de beste vijf spelers die de wereld misschien gekend heeft. Met zijn spelers Pelé en Kruijven, en die Stefano, want zo sta, uh, staat en stond hij wel te boek, hoor. Ja, in dat rijtje hoort hij thuis. Pelé, Cruijff, die Steveno, Maradona. Ja, hij hoort gegarandeerd als, als voetballer bij de, bij de top die de wereld heeft gekend. En uh, ja, was was vrij nonchalant. Na zijn voetbalcarrière is het ook een beetje mis met hem gegaan. Benfica heeft hem toen opgevangen en, en goed geleid en begeleid. Ja, maar, vertel, naam... kunt u daar iets meer over vertellen? Want dat, dat heb ik dan even gemist. Maar goed, ik ben ook wat heel. Ja, doen. Nou, ja hij, hij, ging, hij was een beetje slordig in zijn leven. Ja. Maar dat is allemaal weer goed gekomen, dankzij, dankzij een club, mede door een club. Maar als je kijkt naar hem als voetballer, ja, dat was gewoon een prima voetballer. Hij kwam ook heel sympathiek over. Hij deed geen gekke dingen en het publiek was gek op hem. En als je leest wat er gaat gebeuren nu in Portugal, dat, dat, dat, dat liet er niet om. Ja. Hij, hij wordt heel groot geëerd en niet alleen door het voetbal, maar ook door de andere mensen. Dus uh, hij is voor het Portugese voetballer, voor heel Portugal ja, een goede reclame geweest in zijn voetbalcarrière. Ja, en, en destijds dus ook gewoon de beste speler ter wereld. Ja, hij worden absoluut tot en nog steeds tot de beste spelers in de wereld heeft gekend. Soms heb je van die unieke voetballers die ja. meer kunnen dan een ander. En vraag me niet waarin, waarin dat zit. Nee, wij hebben Kruif gekend en nog altijd wordt er ook om gesproken met grootste trots en waardering. En die steven ook Pela en, en ook met Eusebio is dat het geval. Ja. En Benfica ja, heeft veel aan hem gehad, hè? Ja, heel veel aan hem gehad. Uh, ze hebben grote prijzen gewonnen. En uh, hij heeft maar 64 keer in Portugees Portugese gespeeld. Dat is weinig. Maar toen speelde hij hem veel minder in het land dan nu. Maar maakte wel 41 doelpunten. Hij was, hij was altijd bloedgevaarlijk. Ja. Uh, ben je hem na, de, na zijn carrière nog wel eens tegengekomen? Nee, ik ben hem nooit meer tegengekomen. Maar je leest dan wel eens artikelen. En, uh, en gelukkig is alles goed met hem gegaan. Maar het bleek de laatste jaren toch heel erg kwetsbaar. Vooral zijn longen, die waren eigenlijk erg zwak, wat ik gehoord heb. Ja, en hij is dus heel jong overleden en ik denk dat het in de omgang een hele simpele, hele sympathieke man was. Ja, 71 jaar geworden, uh, Portugal staat op zijn kop, ja. Ja, uh, en zijn natuurlijke opvolger is juist nu heel goed hè, Cristiano Ronaldo, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, maar als je nou praat dan vraagt van mij wat het verschil tussen die twee spelers, dan praat ik niet over de voetbalkwaliteit, maar op de manier waarop ze zich gedragen in het veld, dan gaat mijn grote voorkeur uit naar Eusebio. Die heel veel sympathieker overkomt. Ja, en dat eigenlijk altijd dus heeft uitgestraald. Ja. Nou, um, drie dagen van nationale rouw, dat gebeurt uh, niet vaak hè, voor een voetballer. Nee, dit is, dit is toch uh, uniek. En dat, en dat geeft aan wat voor invloed uh, en wat voor indruk die opgemaakt heeft. Op, op de gewone mensen, de gewone voetbalmensen. Ja. En hij is echt een groot voorbeeld geweest. Voor, voor, de gewone, voor de gewone voetbalmensen. En, en voor de spelers die nu op de grond gaan leren als er naar gekeken wordt. Dat deed hij niet. Dat was, was een sympathieke, aardige kerel. Nou, mooi. Een mooie herinneringen aan Eusebio. Dank je wel, Hans Kraai, senior. Uh, voor je verhaal. Speelde dus twee keer tegen de grote Eusebio. U hoort het einde van deze langslijn. De Zometeen John Jansen verhalen. Met het oog op morgen. Wat mij betreft toch een heel fijne avond en tot snel. Dag. ...heeft een nieuw geluid. Maar zit dat verschil dan in? Zullen we daar dan ook gelijk effect van zien? Nou, er wordt al uh, druk gereageerd. Guilene, zijn er al reacties. Zeker, zeker. Maar zet die trend zich door in 2014. De Ochtend met Guilene Plach en Jurgen van der Berg. Een nieuw jaar en een nieuw programma. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Het nieuws heeft een nieuw geluid. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.